Elf uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten... worden harder gestraft. Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs... voor tienvoudigen. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd. Mensen met een uitkering die frauderen... moeten volgens het voorstel van Kamp altijd het geld terugbetalen. Wij denken dat de opbrengst van het aangescherpte fraudebeschrijdingsbeleid... dat dat zo'n 180 miljoen euro op jaarbasis is. En ik denk dat we daar nog niet alles mee te pakken hebben. Er wordt inderdaad door een deel van de ondernemers... een deel van de mensen met de uitkering gefraudeerd. Ja, en die vorm van diefstal, die ergelijke vorm van diefstal... die zal dus met het nieuwe wetsvoorstel hard aangepakt worden. Kamp wil de nieuwe regels begin volgend jaar invoeren. In Klazinaveen woedt een grote brand in de kast van een plantsoenendienst. De brand ontstond waarschijnlijk na een explosie in een meterkast waar een monteur aan het werk was. De man heeft brandwonden opgelopen. Andere mensen die in de kast aan het werk waren hebben rook ingeademd. Ze worden ter plekke behandeld. De brandweer in Klazinaveen meet of er schadelijke stoffen vrijkomen. De ME is op zoek naar sporen rond de vijver in Oosterbeek... waar gisteren een lichaam is gevonden. Ongeveer 15 ME'ers kammen het gebied uit. Het lichaam werd gevonden tijdens werkzaamheden bij de vijver. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Het lichaam lag waarschijnlijk al een tijdje in het water. En de politie gaat uit van een misdrijf. In de Vlaamse plaats Lommel begint zometeen de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de busramp. Het afgelopen half uur hebben militairen, de doodskisten, de sporthal binnen gedragen waar het afscheid wordt gehouden. Binnen in de hal en ook buiten zijn duizenden mensen. Rond deze tijd arriveren ook de Belgische koning en koningin en premier Di Rupo. Namens Nederland zijn prins Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer in Lommel. Het treinverkeer in het oosten van Nederland komt weer op gang. Tussen Zutphen en Deventer en tussen Hengelo en Deventer... reden urenlang geen treinen vanwege koperdiefstal. De NS zegt de problemen te hebben opgelost... maar dat reizigers nog wel rekening moeten houden met vertraging. Dan het weer nog droog en zonnig. Weinig wind door 12 tot 16 graden. Ook morgen veel zon, dan 16 tot 18 graden. En ook namorgen is het droog en zonnig. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging bij Rotterdam. Dat had te maken met aanrijdingen. Er was een aanrijding op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij. Nog wel een lange file tussen Delft-Noord en het knopend Kleinpolderplein 8 kilometer. Verkeer richting Rotterdam kan eventueel omrijden via de A12. Keren bij Gouden en dan weer omrijden via de A20. Ook een probleem nog steeds op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord zijn nog steeds twee rijstroken dicht na een ernstige aanrijding. Tussen Knopen terbresseplein en rotterdam Feyenoord staat 7 kilometer. En de andere kant op staat bij Rotterdam-Centrum 2 kilometer. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via de benelux -tunnel over de A20, de A4 en de A15. Daardoor is het ook een beetje vastgelopen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam-Centrum nu 2 kilometer. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. Bouwend Nederland bouwt hiermee sneller, duurzamer en efficiënter. Meer dan 5000 gebruikers raadplegen elke dag de informatie over miljoenen bouwproducten van honderden fabrikanten. En die aantallen groeien snel. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Ook All in lifttechniek en Wienerbergen Porotherm Binnenmuurstenen zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht. En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Luister, je hebt twee soorten managers. Je hebt managers die gewoon tijd hebben om kasten vol met managementboeken te lezen. En je hebt managers die dat niet hebben, maar die wel vinden dat het tijd wordt dat ze het belangrijkste uit die boeken weten. Tegen de laatste groep zouden we willen zeggen, maak even tijd vrij voor MBA in één dag op 15 mei. Want dan vertelt Ben Tegelaar u de beste inzichten uit 8 meter managementboeken. Ga nu naar mba in dagnl Dit is een seminar van Denkproducties. Max heeft nu meer dan 260.000 leden. Om Den Haag te overtuigen dat u het belangrijk vindt dat Max blijft bestaan... is het noodzaak dat we meer leden krijgen. Word lid van Max voor 5,72 per jaar en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Ga naar ikwordlidvanmax.nl of bel 0900 405 10 cent per minuut. 8 meter management boeken in 8 uur. Boek nu, MBA in 1 dag.nl. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer. NRC Handelsblad. Serieuzer, beter geschreven en sterker doordacht. Nu, 5 weken voor maar 10 euro. Ga naar NRC.nl/proef of bel 0800 1428.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 Vara Radio 1. De gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen dit is een bijzondere aflevering van de Gids in verband met het feit dat een groot deel van het programma in het teken staat van de Herdenkingsdienst in Lommel. Daar worden namelijk op dit moment de 28 doden herdacht... die vorige week dinsdag vielen bij het busongeluk in Zwitserland. Marno Remmers is er al de hele ochtend aanwezig. Uh, Marno, we hoorden net in het vorige half uur... hoe de kisten van de slachtoffers naar binnen werden gedragen. Staan ze inmiddels allemaal opgesteld in die enorme sporthand? Ja, Nee, nog niet allemaal, Felix. Uh, ik geloof dat er nog vier kisten... Uh, plaats is voor vier kisten. Dus er staan ook nog auto's, uitvaartauto's, uh, buiten. Al die tijd, dat hele half uur al... Iedereen in die soeverein staat. Het is zo doodstil. Behalve dan de pianomuziek die ook op de achtergrond nu te horen is... van Jean-Marie van Broekhoven. Dit is het tijdstip dat de koninklijke families... een groet aan de overledenen zouden brengen en naar binnen zouden komen. Maar dat, Trudy van Rijswijk, dat halen we geloof ik niet. Het loopt wat langzamer, hè? Ja, het gaat duidelijk langzamer dan gepland. De koninklijke families hebben we nog niet gezien hier. Ik zie daar nog uh, drie auto's staan. Dus het... Het zal toch binnenkort wel over zijn met het uh, naar binnen brengen van die kisten. En dan komen die koninklijke families daar als het goed is achteraan. Hoe dat allemaal geregeld wordt zullen we zo zien. Uh, wat ik wel gezien heb is uh, twee mannen die hier rondlopen... De een heeft een mand bij zich met daarin uh, van die witte lintjes... die witte strikjes die hij aan iedereen geeft. En de ander heeft een doos bij zich. En daarin zitten een heleboel folders over wat je moet doen... als je in nood komt na zo'n ramp. Het zijn tips voor mensen die getroffen zijn. En uh, zo wordt ze onder andere aangeraden om uh, te aanvaarden... dat verwerken tijd kost. En vooral aangeraden om er met anderen over te praten... als je het moeilijk hebt. En uh, de nodige noodtelefoonnummers... Maar um, daar wordt de laatste kist neergezet. Of kan er nog één bij, Marno? Ik kan het niet ja, goed zien. Ja, binnen is nog plaats voor twee kisten. Ah. Twee witte kisten kunnen er nog neergezet worden... terwijl uh, het defensiepersoneel, de dragers, ernaast staan. Kunnen we nog vertellen dat straks om iets tegen half twaalf... het welkomstwoord zal worden gedaan door Bart Peters bekend Vlaamse tv-presentator... met een poëtische terugblik op de gebeurtenissen. Dan krijgen we rond half twaalf een toespraak... van burgemeester Peter van Veldhoven... die daags na de ramp ook met de familieleden... naar Zwitserland is gevlogen. Een toespraak ook van Nicole Gerits. Zij is de directrice van basisschool Het Steksk in Lommelkolonie... waar we nu zo'n kwartier rijden vandaan zitten. Maar in Lommelkolonie was simpelweg geen ruimte... voor zo'n grote herdenking. Vandaar dat is gekozen voor de soeverein waar we nu zijn... Er zullen ook getuigenissen te horen zijn van ouders. Er zal een lied zijn, er zal zelfs gedanst worden. Maar ook een woordje van Evi Laarmans... zei ze echtgenoten van de 34-jarige buschauffeur Geert Michiels... die samen met Paul van der Velde, die is 53... van tours beide voor in die bus zaten... en dat ongeluk dus ook niet hebben overleefd. Dan naast nog meer getuigenissen van ouderen... Eh, zullen we ook nog... Uh, een getuigenis horen van de zoon van meester Raymond. Dat is een van de leerkrachten van basisschool, het stekske. De verwachting is dat het programma rond één uur zal worden afgesloten. Maar of we dat allemaal halen, dat, dat weet ik niet. Misschien loopt het iets uit. En dan zullen weldra de koninklijke families arriveren. Ik weet niet, Rudy, of jij daar zicht op hebt, of dat nu al gaat gebeuren... Nee, het is hier wonderlijk stil. Je zou... Uh, ik weet ook niet waar ze zijn. Wellicht hebben ze een andere ingang genomen. Want je zou toch verwachten dat je uh, op zijn minst ziet... dat die mensen hier al in de buurt zijn. Maar dat is, niet, uh, dat is niet aan de orde. Ze zijn er gewoon niet. Nee, ik zie ze ook nog niet in de soeverein. Ik stel voor dat, uh, dat we nog even terugschakelen naar Hilversum. En dat wij strakjes, als de eerste toespraken daar zijn, terugkomen. Marjano is en Thurie van Rijswijk vanuit Lommel... Voor ik ga praten met de volgende gast... laat ik u eerst even een fragment horen uit Eén Vandaag, eind vorig jaar. Klaas Karel Faber. In de Tweede Wereldoorlog lid van de Waffen-SS en het zondercommando Veldmeijer. Berucht vanwege de sluipmoorden van de zogenoemde Action Silbertanne. Faber maakt samen met zijn broer Piet... deel uit van het executiepeloton in Kamp Westerbork. In 1947 wordt hij ter dood veroordeeld... wegens hulp aan de vijand en moord op 22 joden en verzetsmensen. In 1952 ontsnapt Faber met zes anderen uit de koepelgevangenis in Breda. En nog altijd is Klaas-Karel Faber 60 jaar na zijn uitbraak vrij man. Ondanks pogingen hem achter de tralies te krijgen... waar ook het programma 1Vandaag dus over berichten. Historicus Jan de Roos is bezig met een boek over deze Nederlandse oorlogsmisdadiger. Maar echt gemakkelijk gaat dat niet... Want de Nederlandse overheid weigert hem inzage te geven in veel documenten die er over Faber bestaan. En de Roos stapte daarom naar de rechter om alle informatie boven tafel te krijgen. Jan de Roos zit hier aan tafel. Meneer de Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Maandag stond u voor de rechter. Welke documenten wilt u graag zien? Ik wil eigenlijk alle documenten zien over uh, de zaak Faber vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Maar u had toch al documenten gekregen? Uh, ik heb een aantal documenten gekregen, maar, maar een fractie van wat ik eigenlijk heb uh, gevraagd... het ministerie weigert uh, nog steeds om het grootste deel van de documenten vrij te geven. En de vorige keer heeft u er ook de rechter aan te pas moeten laten komen om dat af te dwingen? Ja, dat kan niet anders, want het ministerie die heeft mij in eerste instantie zelfs helemaal afgescheept. Ze hadden eigenlijk helemaal niks en wat ze hadden, dat konden ze niet vrijgeven. Het was een hele povere argumentatie ook, dus daarom ben ik naar de rechter gestapt. En weet u nou inmiddels hoeveel documenten er zijn van de FABER? Uh, ja, in ieder geval de, bij het ministerie van Justitie. Hè. Er zijn ook nog andere plekken waar natuurlijk ook nog zich veel bevindt, maar bij het ministerie zijn er uh, ongeveer nog uh, ruim 50 die, uh, die ik graag erin zagen uh, wil hebben. En wat zijn dat voor stukken? Ja, dat is uh, wat de laatste tien jaar betreft vooral correspondentie tussen uh, het Nederlandse ministerie van Justitie en de Duitse collega's over eventuele uh, strafoverneming van FABER in Duitsland. En daarvoor zitten ook nog een aantal uh, wat oudere stukken... eigenlijk, zeg maar, historische gegevens. Uh, en daar doen ze ook nogal moeilijk over. En waarom zijn die voor u zo belangrijk? Uh, die zijn belangrijk omdat ik uh, mij een beeld wil vormen... van welke inspanningen de Nederlandse regering heeft gedaan... om Faber alsnog zijn straf zij het dan in Duitsland uh, te laten ondergaan. Ik vind dat een belangrijke zaak. Ik vind het ook persoonlijk onverteerbaar dat de man uh, meer dan 60 jaar... zoals u zelf al zei, uh, vrij rondloopt in Duitsland... terwijl hij natuurlijk toch uh, verschrikkelijke zware misdrijven op zijn naam heeft staan. Ik kom zo terug op die inspanningen die de Nederlandse overheid al of niet heeft gedaan. Uh, waarom mag u die stukken niet inzien? Wat zijn de belangrijkste redenen daarvoor? De, er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen die steeds worden gegeven. Dat is De eerste is de privacy van de heer Faber. Die zou zich daartegen verzetten. Lijkt mij een onzinargument, Want het gaat helemaal niet om dingen uit zijn persoonlijke levenssfeer. Ik ben niet geïnteresseerd in zijn banktegoed of zo. Om maar iets te noemen. Het gaat om dingen die hij misdrijven die hij heeft gepleegd. En waar hij ook voor is berecht en veroordeeld. En welke privacy zouden ze dan verder nog kunnen bedoelen? behalve zijn banktegoed? Ja, ik denk geen enkele. En de rechter heeft van dat argument ook eigenlijk helemaal niks meer heel gelaten. Dus dat is eigenlijk inmiddels van tafel. Het tweede argument wat het ministerie steeds naar voren brengt is... als we die stukken zouden geven... zou dat de betrekkingen met Duitsland uh, op het spel kunnen zetten. Ja, ook dat lijkt mij erg overdreven. Ik geloof niet dat wij uh, onze export in gevaar zien komen... als uh, er een, uh, enkele tientallen documenten uh, door het ministerie aan mij zouden worden verstrekt. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Waar zouden ze dan wel bang voor kunnen zijn? Nou, um, ja, dat, dat vraag je dan dus wel af. van waar die kramp eigenlijk? Um, uh, ja, ik denk... Uh, eigenlijk heb ik dat ook wel een beetje kunnen concluderen... al uit hetgeen wat ik nu wel heb uh, gekregen. Is dat uh, justitie nogal geblunderd heeft in deze zaak uh, de afgelopen decennia. Ze hebben uh, bovendien ook nog twintig jaar lang helemaal niets aan de zaak gedaan. Dat hebben ze ook toegegeven. Dus ja, waarom eigenlijk niet, vraag je je dan af. Uh, en wat ze eraan hebben gedaan, dat hebben ze ook nog niet erg slim gedaan. En dat blunderen zou dus gedaan kunnen zijn door ambtenaren in opdracht van de minister. Ja, ja, en die ambtenaren staan natuurlijk in die stukken, dus die staan met naam en toenaam vermeld. Ja, nou goed, die, ambtenaren, die namen daarvan mogen ze, wat mij betreft, wel weghalen. Dat interesseert mij niet zo erg. Het is toch allemaal onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister. Maar ik wil wel dat de feiten op zich bekend worden. En sinds wanneer zit Nederland erachteraan? Zit Nederland bij Duitsland aan te dringen op wat voor vervolging dan ook? Nou, um, ze hebben in het begin, na zijn ontsnapping in 1952... uit de Bredaanse Koepelgevangenis, hebben ze wel uh, pogingen gedaan. Dat is op niks uitgelopen. Uitlevering, dat kon niet volgens de Duitsers. Omdat Faber, doordat hij uh, bij de WAF-SS was gegaan... een Duitse nationaliteit had uh, gekregen. Dat kan dat dan ook niet? Uh, nou ja, het is natuurlijk wel op grond van nazi dat uh, zoiets gebeurt. En dat is natuurlijk toch erg bedenkelijk... Um, vervolgens is er nog een hele discussie over, over de vraag of hij wel werkelijk de Duitse nationaliteit heeft. Er zijn ook genoeg argumenten te verzinnen waarom dat niet zo is. Maar dat is dus in de jaren 50 op niks uitgelopen. En in 2003 is er een journalist uit Haarlem geweest die heeft zijn verblijfplaats getraceerd. Die heeft daarover gepubliceerd. En vervolgens is daar natuurlijk een, uh, wat commotie over ontstaan. En toen heeft de minister vanaf dat moment zijn er weer pogingen gedaan om met de Duitsers in contact te komen. En te kijken of er alsnog iets uh, te, te regelen is. Maar al die tijd heeft hij rustig in Duitsland kunnen leven? Ja, zo is het. Hij is vrij man. In uh, Ingolstadt uh, woont hij in uh, Beieren... En er wordt hem daar geen, geen strobreed in de weg gelegd. Maar misschien deed Nederland wel geen pogingen meer... omdat ze dachten, ja, hij komt er toch maar met een, met een Jantje van lijf af in Duitsland. Ja, dat is mogelijk, want uh, het Duitse justitiële apparaat... was helaas na de oorlog natuurlijk erg geïnfecteerd... met nog de restanten van de nazi-tijd. En inderdaad uh, kon je wel verwachten dat hij niet al te zware straf uh, zou krijgen. Niettemin, er was toen wel een reële kans om hem uh, toch nog achter de tralies te krijgen. En die heeft men wel laten lopen, want Nederland wilde daar absoluut niet meer aan meewerken. Nu is er al heel veel geschreven over eh, Klaas Karel Faber en er is ook veel bekend over deze man. Wat gaat dat boek voor u nog toevoegen? Wat voegen die documenten nog toe die u wil hebben? Nou, ik denk, ik denk dat er nog wel aardig wat uit kan komen. Ja. Uh, ik denk als je het hele beleid van de Nederlandse regering erbij gaat betrekken, dat er nog wel uh, aardige dingen boven tafel komen. In ieder geval, op grond van de dingen die ik nu al heb gehad, heb ik toch al een aantal toevoegingen kunnen doen. Noem eens wel. Nou, uh, het feit dat uh, er bijvoorbeeld uh, rond uh, 1956 uh, een brief is gestuurd door de Duitse justitie. Uh, of door Duitse uh, rechtbank naar de Nederlandse minister van Justitie... van mogen wij dan gegevens hebben uit het strafdossier, dan kunnen we kijken of we hem dus uh, alsnog uh, kunnen straffen. En daar is gewoon helemaal geen antwoord op gegeven. Dat wordt ook in het fonds door de rechter uh, bevestigd. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... heeft ook zo'n verzoek gehad van de Duitse rechtbank. Ook daar kwam 0,0 reactie op. Ja, ik vind dat wel verontrustend eigenlijk. Waarom uh, die fascinatie voor die man... Van uw kant? Ik heb er geen persoonlijke betrokkenheid bij. Ik, als historicus interesseer ik mij wel erg voor alles wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. En ik vind ook eigenlijk dat we moreel verplicht zijn om te kijken of we in zo'n geval als dat van Faber toch nog iets kunnen doen. Uh, je, het is nooit te laat om recht te doen, voor mijn gevoel. En dat, dat laatste, heeft u dat gekregen na het lezen van die stukken? Dat, of had u dat al eerder? En dacht u van daar, vanuit die drijfveer, ga ik dat boek schrijven? Ja, maar het is, ik ben natuurlijk ook historisch geïnteresseerd. Ik wil ook graag weten, wat is maar, dat nou historisch geval? moet recht gedaan worden. Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik eigenlijk... Uh, dat moet je gewoon doen als de mogelijkheid er is. En ook als je daar uh, moeite voor moet doen... dan moet je dat toch echt gaan doen. Ik bedoel, er zijn wel een heleboel nabestaanden van slachtoffers uh, nog altijd in leven... die het daar ook moeilijk mee hebben. Dus kan je wat doen, dan moet je het ook doen, vind ik. De man ontsnapt in ja. Breda. Uh, gaat vervolgens naar Duitsland... En laat hij nog iets van zich horen? Nee, ja, hij probeert daar natuurlijk in stil te blijven leven. Hij is nog wel even aangehouden, maar vervolgens weer snel vrijgelaten. En in een later stadium heeft hij, heeft hij ook gewoon zijn beroepsleven uh, heeft hij geleefd. Hij is bij de Audi-fabrieken gaan werken. En heeft zich gedijst gehouden totdat er dus in 2003 uh, bij hem op de deur geklopt werd. Maar u weet dus waar hij woont? Uh, ja, zijn naam, uh, zijn adres is, uh, en huisnummer zijn bekend. En u bent er al naartoe geweest? Nee, dat ben ik niet, maar uh, diverse uh, journalisten hebben dat al wel gedaan. Er zijn zeker drie pogingen geweest om hem te spreken te krijgen. En uh, ja, hij doet de deur eigenlijk niet open. En als hij open is, doet hij hem snel achter zich dicht. Hij wil er niets over zeggen. Hij lacht er een beetje bij als hij wordt aangesproken. En uh, dat, dat is het. Hij geeft dus ook geen verklaring. En dat vind ik ook nog wel erg irritant... Want hij zou ook kunnen proberen om in ieder geval even een bepaalde dingen uit te, te leggen. Misschien zelfs om zijn spijt te betuigen over wat hij vroeger heeft gedaan. Daar is helemaal geen sprake van. Want voor een historicus zou dat ook nog wel interessant zijn hè? wat hij nou te vertellen ja, heeft. Ja, ik verhaal. zou heel graag zijn levensverhaal zelf ook, ook uit zijn mond optekenen. Maar ik denk dat de kans erg gering is. Het Duitse openbaar ministerie wil nu toch dat Faber zijn levenslange straf gaat uitzitten. Dat verzoek is nu bij de rechter neergelegd. Denkt u dat het gaat lukken dan om alsnog achter de tralies te krijgen? Het is een moeizame proces. Als je kijkt naar de, wat de afgelopen twee, drie jaar is gebeurd, gaat het een beetje op en neer. Dan is er weer wel de mogelijkheid, dan is het toch weer moeilijk en zo. Maar ik heb toch nog wel hoop dat er iets gaat gebeuren. Maar het, men zal natuurlijk ook uh, snelheid moeten betrachten, want hij is inmiddels uh, 90. En uh, ja, het leven is uh, niet eindeloos, zoals we weten. Ja, we hebben het gezien wat er gebeurd is met de oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. Ja. Die moest ook op 90 jarige leeftijd nog de gevangenis ja. in. Dus misschien sterkt dat uh, de gedachte dat hij ja. nog altijd de tralies komt, Faber. Um, wanneer doet de rechter uitspraak? 1 mei, 1 mei, dan is het, uh, wordt het uh, vonnis uh, geweld. En dan weet u of u dus de documenten kan krijgen? Ja, dat hoop ik dan inderdaad uh, te weten. Dank, historicus Jan de Roos. Dank Skinny love just lasts the year kent al langzamerhand wel. Ze is 15 jaar pas. Ze wordt 15 mei 16. En ze heeft een enorme wereldtijd gekregen met een cover. Dit nummer Skinny Love. Dit uur staat in het teken van de herdenkingsdienst. in Lommel, zoals gezegd, de Mino Remmers is daar aanwezig. over grote Lommel. Een groot sport- en evenementenpaleis waar het doodstil is. Vijfduizend mensen hebben een half uur lang gestaan... en toegekeken hoe leden van... Het militaire apparaat, soldaten, defensiemedewerkers in camouflagekleding de witte kisten één voor één naar binnen droegen. Net is gearriveerd Elio Di Rupo, de premier van België, samen met Chris Peters, de minister-president van de Vlaamse regering. En op dit moment, Rudy van Rijswijk, zie ik ook premier Rutte volgens mij arriveren samen met de koninklijke families. Ik zie alleen premier Rutte, de koninklijke families zie ik nog niet. Ik zie wel in de verte een. Uh aantal motoragenten aankomen. Dus ik denk dat dat niet heel erg lang op zich laat wachten. Maar voor dit moment eh, zijn ze er nog niet. En ook koning Albert en koningin Paola heb ik nog niet gezien. Rutte loopt nu naar binnen. En verder zal behalve onze kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima... Ook haar excellentie, mevrouw Eveline Wildmer-Sloemf... aanwezig zijn Zij de presidenten de la Confédération... en chef de DFF, de Suisse, een Zwitserse president. Het programma loopt iets uit, maar weldra zal het officiële moment daar zijn... dat uh, de koninklijke familie plaatsneemt. En dan zal Bart Peters het woord nemen. Terug naar uh, Felix. Dagelijks worden in heel veel landen wetenschappers bedreigd... vanwege hun gedachtegoed en hun positie in de maatschappij. In de verboden wetenschapsmonologen vertellen acteurs... de verhalen van deze academici die in hun eigen land vervolgd worden. En sommige van die gevluchte wetenschappers... hebben in Nederland een veilige werkplek gevonden... dankzij de Stichting voor Vluchtelingen Studenten UAF. Morgenavond is de première van de verboden wetenschapsmonologen in Maastricht. Acteur Raimi Sambo speelt dan onder meer het verhaal van professor Kanute uit Namibië. Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien! Help! Help! Iemand help! Ik word gemolesteerd, help! Oh ja, je hebt natuurlijk gewacht dat het dieren weg is, hè? Laffe hond! Zo laf! Zo laag! Mijn pijp! Je hebt mijn pijp kapot gemaakt! Jullie brengen het man tot er de ja, die professor is denk ik is een, is een verhaal van, uh, van een aantal mensen die ook in Nederland zijn. Uh, in de afgelopen uh, drie jaar zijn er 21 uh, mensen naar Nederland gekomen. Met die monologen willen we de, de verhalen vertellen van uh, wetenschappers die vaak zelf uh, om veiligheidsredenen die verhalen niet kunnen vertellen. Uh, gewoon omdat het ook in Nederland gevaarlijk kan zijn om, uh, om, dat, uh, om bijvoorbeeld een lezing te geven, een publieke lezing. En dit is dus een mooie vorm waarbij uh, toch die verhalen verteld kunnen worden. de Jonker is van het UAF het fonds wat uh, het mogelijk maakt voor die wetenschappers die in hun eigen land bedreigd worden om ja, hun werk als het ware in Nederland voor te zetten. Waar komen die mensen allemaal vandaan? De meeste mensen in Nederland die komen uit Iran uh, en ook uh, aardig wat mensen uit Irak. Maar het zijn allerlei uh, verschillende landen, Zimbabwe, Bhutan, Colombia. Dus het, uh, ja, het zijn mensen die worden bedreigd om hun werk, uh, om hun gedachtegoed. Om wat voor soort bedreigingen gaat het dan? En waarom inderdaad? Nou, dat kan, uh, van, uh, dat, dat kan heel ernstig zijn. Dat kan uh, bedreiging met de dood zijn. Dat kan uh, zijn dat mensen in de gevangenis hebben gezeten. Het kan zijn uh, dat het wat minder uh, duidelijk is dat mensen dreigtelefoontjes krijgen vanwege hun activisme. En uh, ja, juist vanwege uh, dat zij uh, uh, niet, niet stilzwijgen uh, worden ze bedreigd. Mijn vader kwam terug in een vuilniszak. Ze hebben hem voor onze deur afgeleverd in een vuilniszak. In stukken gehakt. Eén van de grootste geesten van Colombia in stukken gehakt in een vuilniszak. Zijn mooie paarse zijden das hadden ze in zijn mond gepropt. Om ons te tonen dat hij nooit meer zou praten door hun. Paulette Smit is schrijver en acteur. Ja, een heel aangrijpend stukje uit de monoloog. Je kunt je haast niet voorstellen, maar de wetenschapper waarop dit verhaal gebaseerd is, die heeft het allemaal meegemaakt. Het is deels van verschillende wetenschappers die, waarvan ik de interviews heb beluisterd. Maar dit, dit verhaal zat er ook tussen? Ja, dit zat er deels tussen. Het zijn van verschillende mensen, ja. Heb ik, heb ik, de, neem, dit, dit verhaal is weer van een derde persoon waar ik van gehoord had met wie dit was overkomen. Ja, dat zijn hele aangrijpende verhalen. Want het karakter Op... wat jij speelt in de monoloog is een antropoloog, hè? Ja, ze is antropologe antropoloog en dit is met haar vader gebeurd. En, en Ze is daarna onderzoek gaan doen naar de dood, maar is voortdurend bedreigd daarna met de dood. De dood en dat ze haar ook uh, zo zouden behandelen als ze, als ze verder zou gaan met haar onderzoek. Mijn vrienden zitten daar. Ik heb ze achtergelaten. Ze worden gearresteerd, ze worden voorgeleid, ze worden verhoord. En ik ben hier. Ik kan daar niet werken, ik mag daar niet werken, ik word bedreigd. dus ben ik hier. Maar kan ik ze zo achterlaten, als ik werk had, als ik echt werk had, dan kom ik terug. Hier blijven en werken of daar zijn en niets doen werken in een café. Ik ben wetenschapper. Door en stel je op de stoel. Hey mensen. Het zijn vier monologen en we hebben negen landen die hebben we in vier monologen gepropt. John Leerdam, regisseur. Al die verhalen van al die mensen, al die wetenschappers van over de hele wereld die allemaal bedreigd worden, is er een lijn in te herkennen? Ja, dat zij eigenlijk gewoon hun werk willen doen. Dat zij vanuit de inhoud gewoon hun werk willen blijven doen. En omdat ze soms kritisch zijn, dan worden ze vervolgd of worden ze bedreigd. Of worden familieleden van hun vermoord. Mm -hmm. En dat is gewoon iets wat mij als theatermaker, politicus natuurlijk uh, heel erg aangrijpt. Goddank dat we dat in Nederland op die manier niet kennen. Maar het zou je maar overkomen. Zijn het vaak activisten dan ook? Heel vaak niet. Vaak zijn ze gewoon mensen die hun werk willen gewoon doen. Gewoon wetenschappers die eigenlijk het beste voor hebben met hun ja, land? Ja, maar wel kritisch zijn. En ze proberen met de jongeren, hun studenten, proberen ze hun uh, uh, bewust te maken over het feit dat als je een goede wetenschapper wil zijn, moet je ook in vrijheid kunnen leven. Democratie, dat is een groot goed. Is dat dan de angst van het regime dat via die studenten ja, er iets aan dat land uh, gaat veranderen? Of dat het regime daardoor onder druk gezet wordt? Dat is wat vaak de mensen die aan de macht zijn. Dat ze vaak denken dat de studenten ja, daardoor zo'n beweging in gang kunnen zetten. Dat zij niet meer aan de macht kunnen blijven. Ja, het is natuurlijk ook vaak zo, hè? Het is vaak zo, dat hebben we gezien. Hè? De Arabische lente, maar we hebben het ook gezien in Zuid-Amerika. We zien het ook in het Caribisch gebied, we zien het ook in Europa. Geeft dan ook aan dat de wetenschap machtig is misschien wel dan ze zelf denken? De wetenschap speelt gewoon zijn eigen rol. En deze mensen die willen gewoon vanuit hun know-how een bijdrage leveren aan de maatschappij. En aan het uh, zorgen dat het allemaal beter is in de wereld. En de rode draad van het geheel, ik heb heel lang gezocht naar wat voor muziek wou ik eronder hebben. En toen heb ik gekozen voor uh, Simon Garfunkel. Sound of Silence, hè? Sounds of Silence, ja. Dat die mensen vaak met hun verdriet leven in stilte. En dat greep mij zo aan. Dat of ik... dat hun ook het zwijgen wordt opgelegd? Het zwijgen wordt er ook opgelegd. En dat maakte dat ik op een gegeven moment daarvoor koos. The Sounds of Silence is bekend geworden door... Samen en Garfunkel, verslaggever Jan Peelt... was dus bij de repetitie van de verboden wetenschapsmonologen. Tot en met 3 april is de voorstelling nog op verschillende plaatsen te zien. Wilt u meer weten, kijk dan op de gids.fm... voor meer informatie over deze productie. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Lommel in België begint zometeen de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de busramp. Militairen hebben de doodskisten de sporthal binnengedragen waar het afscheid wordt gehouden. En binnen in de hal en ook buiten zijn duizenden mensen. En bij de herdenking zijn prins Willem-Alexander en prinses Maxima aanwezig. Net als koning Albert van België en ook premier Rutte en zijn Belgische collega die Rupo zijn in Lommel. Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten worden vanaf volgend jaar harder gestraft. Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs vertienvoudigen en bedrijven die de arbeidswetten overtreden kunnen worden stilgelegd. Een Britse vrouw die een half jaar geleden in Kenia werd gegijzeld door Somalische piraten is vrijgelaten. Er is los geld betaald. Familieleden van de vrouw hebben dat bedrag bijeengebracht. Hoeveel is niet gezegd. De vrouw werd ontvoerd in september. Haar man werd bij de aanval gedood. En kinderliedjeschrijver en radiomaker Herman Broekhuizen is overleden. Hij is vooral bekend van het radioprogramma Kleutertje Luister, waarin verhalen werden verteld en liedjes werden gezongen met kinderen. De bekende liedjes van zijn hand zijn Opa Bakkenbaard en Elsje Fiederelsje. Herman Broekhuizen is 89 geworden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AanbD verkeersinformatie: files bij Rotterdam op de A13 van de Haag naar Rotterdam. Bij Delft Zuid 3 kilometer en verderop bij Knopen Kleinpolderplein nog eens drie. Na een aanrijding eerder vanochtend op de A16 Rotterdam richting Breda... bij knopend Ridderkerk nog twee rijstroken dicht. Daardoor tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk 6 kilometer. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor het knopend Kleinpolderplein staat 3 kilometer. Dit is de gids fm Met Felix Meurders. Dit is een co met de NOS. daar het naast me zit Marcel Oosten. Ja, we gaan de dienst volgen. De dienst die nu kan beginnen voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. In Lommel is Mino Remmers. Mino, het loopt allemaal wat uit het programma. Ook de officiële gasten zijn nu binnen en zitten. Ja, dat is nog aan het gebeuren op dit moment. Uh, koning en koningin kwamen net aan. Samen met uh, kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. Trudy van Rijswijk Ik zag ze aankomen net. Ja, uh, zowel... Uh... Willem-Alexander als Maxima zijn gekleed in uh, stemmig zwart. En dat geldt ook voor koningin Fabiola en uh, koning Albert. Fabiola, Paola. Uh, en, uh, en koning Albert. Um, die roepo die heeft al die tijd buiten gestaan. Die heeft uh, alle mensen ontvangen. En koning Albert is ook nog een tijdje buiten blijven staan... om met een aantal mensen te praten. Maar die zijn nu ook naar binnen aan het gaan... om, uh, net zoals iedereen dat deed... Uh, die kisten die op die baren in een halve cirkel staan uh, te groeten. En als het goed is, maar dat kan jij beter zien... gaat iedereen uh, nu zijn plek innemen en zou het kunnen beginnen. De dienst zal worden gepresenteerd door Bart Peters, bekend Vlaams tv-presentator. En behalve een toespraak van burgemeester Peter van Veldhoven... veel toespraak, onder andere ook van Nicole Gerrits... zij is de directrice van basisschool Het Stekske... Aan het woord zal ook komen een van de... ja, ik denk dat je dat maar toch, als je het naar het Nederlands moet omzetten... de godsdienstlerares, Sonja van Endert, ook van het Steske. Maar ook de echtgenote van buschauffeur Geert Michiels... 34-jarige buschauffeur van Top Tours die in de noodlottige bus zat voorin en die dus ook niet heeft overleefd. Zij zal hier ook wat woorden spreken... samen ook met de getuigenissen van de ouders... En dan later in het programma, uh, waarin ook een kunstwerk onthuld zal worden... dan zal ook nog een zoon aan het woord komen van meester Raymond... docent van het zesde leerjaar. Immers de leerlingen die op uh, ski-klas gingen, zoals dat heet... bij ons schoolkamp in Nederland, zitten in dat laatste leerjaar... voordat ze naar de grote school gaan. En daar zullen dit jaar, als dat schooljaar wordt afgemaakt, heel wat lege... Plekken overblijven in dat klaslokaal op die kleine school... het Steksk in Lommel Colonie. Op dit moment koning en de koningin die een plaatsje opzoeken... nog wat mensen officieel begroeten. Je ziet toch ook een geëmotioneerde koningin... die nu plaatsnemen in de soeverein in Lommel... Een groot, ja, wat zeg je, sportpaleis, evenementenhal. Waar binnen 5000 mensen zitten. Voor de helft genodigde familieleden, direct betrokkenen, hulpverleners. Ook uit Zwitserland hier aanwezig. En voor de, het andere gedeelte zijn dat mensen uit Lommel. Die erbij wilden zijn, die een laatste groet willen brengen. Allemaal met zo'n witte strik. zitten ze binnen. Hier buiten op het zonovergoten terrein. Waar het ook doodstil is. Daar twee grote videoschermen. Tenten van het Rode Kruis om eventueel bijstand te bieden. En ook daar een paar honderd mensen die uh, staan te kijken. Trudy, want ook buiten is er heel wat belangstelling, hè, toch? Ja, wat mij uh, je hebt rechts van mij een enorm uh, videoscherm en recht voor me ook. Maar rechts van mij zitten mensen in de schaduw van uh, uh, dennenbomen... In, op een glooiend grasveld te kijken. Maar wat me opvalt uh, nu is dat... Uh, nu de hoogwaardigheidsbekleders binnen zijn, er toch een uh, fix aantal mensen besluiten om het terrein te verlaten. En die gaan, uh, die gaan weg. Die, ik moet zeggen, als je hier al die tijd moet blijven staan, dan moet je ook wel uh, stevige benen hebben, denk ik, om dat, um dat vol te houden. Aan de andere wat zeg je? Aan de andere kant uh, is het een, uh, een prachtige omgeving. Ik moet zeggen dat uh, de, de organisatoren van deze bijeenkomst zeer veel aandacht aan de rust die er moet zijn hebben besteed. Het is sowieso een heerlijk bosrijke omgeving. Maar verder al die bloemen en de sfeer met die ballonnen. De vlaggen die hangt half stok hangen. De Europese vlag, de Vlaamse vlag, de Belgische vlag... de Nederlandse vlag en de vlag van Lommel. En dan dit terrein. Het is een goede omgeving om op waardige wijze afscheid te nemen... van zoveel uh, mensen... Nou, en dat is eigenlijk ook waardoor het programma enorm uitloopt. Dat merken we nu al, maar dat toont ook de omvang van deze busramp. Die enorme stoet aan auto's, uitvaartauto's... waar één voor één die witte kisten uitkwamen... en door militairen naar binnen werden gedragen. Dus officiële moment is er nog niet dat er nu begonnen wordt. Daar wachten we dus nog even op komen we zo bij je terug. Marjano Remmers, hier is ook studie Jan Berghout. Hij was pastoor, is pastoor, maar was in Volendam. Werkzaam tijdens de cafébrand in de nieuwjaarsnacht in 2001. Meneer Berghout nogmaals welkom. Zo'n grote dienst met dan ook koninklijke familie aanwezig. Wat, wat, wat betekent dat voor de ouders, voor de broers en zussen en de familie? Ongelooflijk belangrijk. Uh... Ik weet ook hoe koningin Beatrix destijds eh, belangstelling had. Maar niet alleen belangstelling, maar ook echt meeleefde. Ik weet dat ze in die week, die eerste week, zeg maar... toen de begrafenis nog moest plaatsvinden... de koningin de patiënten bezocht in het ANC. En dat was erg belangrijk, want ja, koningin zie je natuurlijk niet zomaar. Dus dat was heel betrokken, maar ook zeer gewaardeerd in Volendam. Was ze ook in Volendam tijdens een van de diensten? Of? Nee, Nee, ze is later in Voldam gekomen. Ze heeft toen het anker bezocht, dat was het nazorgcentrum, en ze heeft toen een ontmoeting gehad met de ouders van de overleden kinderen. En ik moet zeggen dat de koningin dat uitstekend heeft gedaan. Ik was erbij, ik leidde een beetje die ontmoeting. Uh, het was uh, ja, wat me opviel dat ze op een bijzondere manier kon luisteren. Ze heeft niet zoveel gezegd, maar omdat ze zo goed kon luisteren, was dat heel emotioneel voor die ouders. Dus ja, ze kwamen met hun, met hun emoties, met hun gevoel. met pijn, het verdriet. Eh, ja, ook vragen. Waarom als mijn zoon of dochter eh, driekwart verbrand is, derde graad, waarom kan dan niet? Eh, en ze zeiden ook, ja, als dat zou gebeuren met Prins eh, Willem-Alexander. dan zou er alles gedaan worden. om eh, hem te redden. Maar waarom niet bij onze kinderen? Ja, voor de koningin was dat natuurlijk moeilijk om daar ja. antwoord op te geven. Maar haar meeleven. Dat was heel indrukwekkend. U, u heeft heel lang uh, met nabestaanden gesproken daar nog over. Wordt daar dan aan gerefereerd, aan zo'n ontmoeting... en aan zo'n zo bijzondere herdenkingsdienst? Uh, ja. ja. Maar ja, het, op een gegeven moment slijt dat ook natuurlijk. Hè. Dan uh, gaat men over tot de orde van de dag. Ja, wat ik wil zeggen, uiteindelijk neemt het het verdriet niet weg. Nee, het neemt het verdriet niet weg. Nee, nee. Maar dat er, dat er belangstelling is, dat was ook met de stille tocht... Willem-Alexander was daar, hij moest zich nog verloven met Maxima geloof ik, dat was een paar weken later dat dat gebeurde. Maar eh, ook de manier waarop hij eh, met de familie sprak, de ouders, met de broertjes en zusjes, dat maakte veel indruk, dat, ja, dat gebeurde heel goed. Verbaast u eigenlijk dat de ja, meeste mensen daar toch prijs op stellen? Er is er geloof ik één die dat niet doet. Uh, dat, dat kind is inmiddels al begraven. Uh, ja, Verbaast u dat? Want ik kan me meer voorstellen van mensen die zeggen... Nou, dit willen we liever onder ons houden. Ja, maar het, weet je, het is zo'n publiek gebeuren. Zo'n zo ramp, hè? Waarom is het een publiek gebeuren? Omdat de media erop afkomen. Uh, iedereen wordt geïnterviewd. Grote klantenartikelen. De tv is daar... Dus of je wilt of niet, het is een publiek gebeuren. En eh, de ouders hebben zich in de eerste weken... of eigenlijk, moet ik zeggen, de eerste maanden... hebben ze zich heel terughoudend opgesteld, ook naar de media. <tiek> maar voor het dorp, zeg maar, voor Rotterdam was het heel belangrijk... dat eh, die aandacht er was. Ik kan me herinneren bij de stille tocht... was de eh, minister-president aanwezig, kok, burgemeester natuurlijk... commissaris van de Koningin... Ja, dat waren toch uh, belangrijke figuren... die de aandacht gaan ook een toespraak hebben gehouden. Maar ik, ik zou me voor kunnen stellen dat dat ook storend wordt... maar u vertelde net al eerder... als dat dan wegvalt, als de belangstelling, de media zich terugtrekt... valt er een soort gat. Ja, dan, dan, ja, dan vallen ze terug op zichzelf. En op de problemen die er zijn. En op het enorme verdriet dat mensen dan hebben. Het is zo, dat zie je ook hier in, bij, deze, bij deze ouders, ja, de ouders komen ook niet zo in beeld hier... Maar dat zal nog wel komen, dat ouders geïnterviewd worden. Maar uh, <tiek> ja, het is heel belangrijk dat die aandacht er is. Ja. Als gewoon, ik er ook bij moet zeggen, uh, dat zal ook in Lommel gebeuren. Dat weet ik zeker, want dat heb ik ook in dan gezien. Na verloop van tijd stopt dat. Uh, stopt dat. De mensen ja. willen er niet meer over horen. Goed. Praten we straks over verder, uh, meneer Berghout. Gaan we naar Maino Remmers, want uh, de koning zit nu ook. Heeft veel mensen aan de hand gegeven. De dienst kan <tiek> daar beginnen. Ja, die begint op dit moment. Het lied Shell. Door een koor wordt dat gebracht, Scala. En daarbij, zo staat in ons draaiboek, zullen familieleden één voor één een, een roos plaatsen in hun hart. De Soeverein, een grote evenementen-sporthal. Ja, sporthal is niet het juiste woord. Vergelijk met Sportpaleis Ahoy. Zo groot is het wel. Helemaal vol, 5000 mensen die deze bijeenkomst bijwonen... en dan ook nog eens enkele honderden mensen hier buiten... in de zon bij een van de videoschermen. Seashell is dit dus. Gezongen door het koor De Scala... hier in de Soeverein in Lommel. Terwijl we het koor horen met Seashell... zien we de ouders lopen naar het podium... schuin aan de voorkant hebben een roos... en plaatsen die dan in een metershoog groot wit hart. Ze lopen dan langs de witte kisten... die in een halve cirkel vooraan in die soeverein staan... langs de witte bloemen, onder de kroonluchters door om dan één voor één een, een roos te plaatsen. Ook broertjes en zusjes, denk ik. Ik zie in ieder geval kinderen. Wellicht klasgenoten die een roos plaatsen... in dat enorme hart wat daar is neergezet... voor die directe familieleden, die wellicht ook steun vinden hier bij elkaar. We zagen ook een hevig aangeslagen koningin Paola van België... die toch regelmatig de zakdoek moest pakken om wat tranen weg te wrijven. Moeilijk moment ook voor klasgenoten, voor mensen van de school... voor mensen uit Lommelkolonie, die hier allemaal aanwezig zijn. Op de witte kisten de foto's, zoals we die ook konden zien... in het stadhuis van Lommel, waar het condoliansregister lag van de verschillende leerlingen zoals die op de skivakantie waren vorige week. Dan is nu het woord aan Bart Peters. Hij presenteert deze bijeenkomst hier in de Soeverein in Lommel. Terwijl op dit moment nog wat laatste rozen... in dat enorme hart, rode rozen, in dat witte bloemenhart worden gestoken... Ik moet overigens zeggen dat er al een uitvaart is geweest... want uh, niet uh, alle mensen zijn hier. Vele van Heukelom, zij is gisteren begraven. Zij was administratief medewerkster van uh, de school. Welkom. En dit is Bart Peters. ...van Nederland. Welkom, mevrouw de president van Zwitserland. Welkom, meneer de voorzitter van de Europese Raad. Welkom, premiers van België en Nederland. Welkom meneer de Vlaamse minister-president, excellenties, dames en heren. Maar vooral welkom, beste ouders, familie en vrienden... kinderen en leerkrachten van basisschool Het Stekske... familie en vrienden van de buschauffeurs, hulpverleners... mensen uit Lommel, mensen van overal. Het hele land is triest. Het hele land leeft mee. Ook ons buurland Nederland... Ook dat is zwaar getroffen. We weten allemaal, er zijn ook slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit. Onze gedachten en ons medeleven gaat hier vandaag... vanuit de Soeverein Arena in Lommel... natuurlijk ook uit naar de slachtoffers uit Heverlee. De kinderen hadden op skireis samen een schilderwerkje gemaakt. Een afdruk van hun handen. Ze noemden het samen sterk. Ze waren samen sterk. Laat ons dat vandaag ook zijn. Op deze plechtige uitvaart die uitgaat van de stad Lommel... in strikt overleg met de ouders en de nabestaanden van de slachtoffers. Die mensen zijn trouwens de burgemeester van Lommel erg dankbaar. Hij is meteen mee afgereisd naar Zwitserland... en heeft zowel menselijk als organisatorisch alles gedaan wat hij kon doen. Op verzoek van de nabestaanden, volgt nu zijn getuigenis. De burgemeester van Lommel, Peter van Veldhoven. En dan nu de burgemeester van Lommel, Peter van Veldhoven. En toen werd het donker... De lente die vandaag zijn neus aan het venster zou moeten steken, aarzelt. Er is vandaag nog geen plaats voor een nieuw begin. Te veel toekomst werd ons ontnomen. Te veel pijn. De sneeuw in ons hart laat even geen nieuwe lente toe. Kunnen we ons iets ergers voorstellen... Ouders die het allerliefste, het allermooiste wat ze beminnen, verliezen. Families die onverwacht, onaangekondigd, plots en onarroepelijk... van hun mama en papa, van hun geliefde voor het leven, afscheid moeten nemen. Afscheid nemen zonder nog een laatste keer... Ik hou van jou te kunnen zeggen. Veertig lange uren waren we samen onderweg. Veertig loodzware uren. Onmenselijke uren. Uren van vrees, hoop, kwaadheid, wanhoop en vooral onmetelijk verdriet. Wat mij tijdens die veertig uur het diepst geraakt heeft... wat ik nooit zal vergeten... was het moment waarop deze families lieten zien waarom wij mensen zijn. Op een ogenblik dat zij zelf door het diepste dal van hun leven gaan... op een moment dat zij ontroostbaar zijn... vinden zij de kracht om allemaal samen... kinder een heel mooi dankwoord te richten tot alle hulpverleners die zo hun best hadden gedaan om hun kinderen, om hun partners nog te redden. Een bijzonder ontroerend moment. Madame la Presidente, les parents m'ont demandé de redire aujourd'hui ces mots de remerciement. Pour les services d'assistance suisse, Burgemeester Peter van Veldhoven, die nu even uh, de Franse gasten toespreekt, Franstalige gasten, um, memoreerde dus ja, die moeilijke reis ook naar Zwitserland, die hij heeft gemaakt samen met de ouders. We hebben dat ook van uh, hulpverleners gehoord vorige week al, hoe ontzettend zwaar dat is geweest, die onwetendheid bij ouders om langs die ziekenhuizen te gaan. Is er nader nieuws? Hoe is het met onze zoon of onze dochter? Heeft ze het overleefd? of is het toch noodlottiger afgelopen, is ontzettend zwaar geweest. Van Veldhoven sprak daarover. Hij is ook heel wat uh, uren samen met die ouders geweest, samen met hulpverleners. Ja, en ook bij de repatriëring was hij erbij toen uh, vorige week vrijdag... Uh, de eerste kinderen terug konden, de kinderen die hoewel gewond toch vervoerd konden worden... Ook dat is ontzettend zwaar geweest, dat hebben wij begrepen. Ook omdat ook bij de aankomst in Nederland... hereniging met andere familieleden... Ja, dan zie je ook welke enorme impact het ook hier in België heeft gehad... in Lommelkolonie. Peter van Veldhoven, die het er zelf zichtbaar ook... en hoorbaar moeilijk mee heeft. Die vandaag in onze gedachten, maar ook symbolisch... straks in het kunstwerk aanwezig zijn. De kwellende vraag waarom zij hun kinderen nog hebben... en waarom dat geluk de andere ouders is ontnomen. Ik heb de laatste dagen veel moeten denken aan de woorden van Bram Vermeulen. En als ik dood ga... Huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. Wij zullen jullie nooit vergeten. Samen sterk was de slogan van de kinderen, de meester en de juffrouw. En samen zullen we het licht laten schijnen over Lommel... En over de families van deze zeventien heel mooie mensen. Burgemeester Peter van Veldhoven heeft het nu over zeven kunstwerkjes die naar een grote kunstwerk worden gebracht. Dus van kunstenaar Koen Lemmens. En dat zal nu gaan gebeuren. En nabestaanden vormen een hechte band met de families en vrienden van de slachtoffers die nu nog verzorgd worden in het hospitaal. Daarom worden symbolisch nog zeven vlakken toegevoegd. Die staan voor de zeven andere slachtoffers. Want natuurlijk zijn zij ook in onze gedachten. Het zijn een soort vierkanten... Die naar voren worden gebracht, die in een totaal vierkant worden ingepast. Als een soort puzzel. En op die vierkanten is min of meer te zien een soort, ja, wat ik van hieruit zie, een soort wolkenlucht. Kunstwerk dus van Koen Lemmens: van onze dochters. In onze gedachten zijn wij continu bij jullie aanwezig. Onze dochters zijn in Lausanne. In erg goede handen. Er wordt goed voor hen en ook voor ons gezorgd. We willen iedereen bedanken voor alle steun die we hebben gekregen. We verdelen onze aandacht tussen deze plechtigheid... en de zorg voor onze dochters. Annemijn en Joël in het hospitaal. We willen jullie graag omarmen. In de toekomst zullen we elkaars steun hard nodig hebben. Uit het diepst van ons hart wensen jullie heel veel sterkte en liefde. De hele schoolgemeenschap... van de Lommelse Basisschool... Het Stekske, is zwaar getroffen. Zo groot is die school niet. Het klasje van het zesde leerjaar... is op dit ogenblik leeg. De leerkrachten... helpen de kinderen... hun verdriet een plaats te geven. Het waren zeer bewogen dagen... voor directrice Nicole Gerits. Namens Het stekske is dit... Haar getuigenis. We zien jullie nog binnenkomen in de eerste kleuterklas. Klein en nog een beetje onwennig. Maar helemaal klaar voor de start van jullie schoolloopbaan. Beetje bij beetje merkten we dat jullie klaar waren voor de lagere school... Daar hebben jullie doorheen de verschillende klassen een heleboel bagage opgedaan. Niet alleen rekenen, lezen en schrijven kregen jullie onder de knie. Jullie groeiden ook uit tot jongens en meisjes met een mooie persoonlijkheid. Wat hadden we graag met jullie nog verder gegaan? En wat hadden we jullie graag de toekomst zien instappen? Veerle en Remond, lieve collega's... Jullie afwezigheid laat een enorme leegte na in onze groep, in onze school, in onze harten. Het gemis is groot, lieve collega's. Maar wij koesteren het beeld van jullie en onze kinderen die zich samen opmaken voor een verre reis, hand in hand. We zullen van hieruit stap voor stap vervolledigen wat onafgewerkt bleef. Zoals dit kunstwerk. De schakel die we nog in het werk missen, het laatste kunststukje dat nog ontbreekt, werd door de kunstenaar in goud gecreëerd als symbool van onze school. De kunstenaar stond er immers op om iedereen van ons, jong en oud... Dit is Nicole Geritsch, de directrice van basisschool gegeven. Het Stekske. Het is een loodzware bijeenkomst, ook voor burgemeester Peter van Veldhoven. Daar sta je dan als burgemeester, ook overmand, bijna toch door de emoties. En dat geldt natuurlijk zeker voor de familieleden... maar ook zeker voor de mensen die hier buiten staan te kijken, begrijp ik, Trudy van Rijswijk. Ja, toen de burgemeester aan het woord was... hielden een aantal mensen het toch niet meer droog. Ook mannen begonnen te huilen... En uh, ik heb al verschillende mensen weg zien lopen huilend, omdat ze het niet meer willen zien niet meer kunnen volhouden. Het is inderdaad.